Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het KNMI heeft een smogalarm afgegeven voor morgen. Dat doen ze omdat de luchtkwaliteit slechter is dan normaal. Door het warme weer ontstaat er meer smog. Vooral mensen die last hebben van hun luchtwegen... krijgen het advies binnen te blijven en rustig aan te doen. Het warme weer zorgde ook vandaag al voor de nodige uitdagingen. Sommige kinderdagverblijven en scholen gingen eerder dicht. En ook deze kringloopwinkel in Den Bosch sloot vandaag de deuren. Het zit erop voor vandaag, dus... Uh... Ja, het is helaas te warm in het pand geworden. Dus we hebben de medewerkers van minder vrijgegeven. Europese landen moeten zo snel mogelijk minder gas gebruiken. Dat advies geeft het Internationaal Energieagentschap. Ook moeten de gasvoorraden snel worden aangevuld omdat Rusland de gaskraan steeds verder dicht draait, kan er een flink tekort ontstaan. Het ene land zal daar meer last van hebben dan het ander. In Frankrijk wordt een dierentuin ontruimd. In de buurt is een grote bosbrand en uit voorzorg worden alle dieren weggehaald. De directeur zegt dat de transportkisten al klaarstaan. De komende uren moeten duizend dieren naar andere dierentuinen in Frankrijk. De Aldi probeert vanaf woensdag iets nieuws uit. In Utrecht opent dan de eerste Aldi waar mensen niet af hoeven te rekenen. Er is geen kassa en met camera's en sensoren wordt bijgehouden wat je in je mandje stopt. Je kunt dan gewoon naar buiten lopen en een app die aan je bankrekening is gekoppeld rekent dan automatisch af. In Londen heeft de Aldi al zo'n winkel. Deze vlogger probeerde het uit. I'm very impressed. I didn't really know what to expect because if you're not from the UK, Aldi is not necessarily the most high-end supermarket. I have to say it was basically just a normal Aldi. Um,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 Is zin in ZFM? ZFM! Met nu de herhaling van Alternative FM. Zie al de faded love of people about? the love of the rough, what's the commonly wild? You see their faces as they mingle the crowd?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 De nieuwe single die uh, na het gesprek met uh, Joost gaat horen. the sidewalk Then we came to the west side of town As the stars came out I could swear I was dreaming People dream, dream, dream. we watching as we laughed way too loud Don't recall what about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 Baby, we fall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 Ik heb er nooit zeg maar, echt heel erg uh, slechte ervaring mee gehad om me zo persoonlijk op te stellen. Dus vandaar dat het eigenlijk gewoon wel... Uh, ik ga gewoon ja. lekker door. Ja. Uh, kun je dan uh, als het ware in een soortiment van huid uh, kruipen? Uh, zoiets? Um, sorry, wat bedoel ik precies? Nou ja, uh, wat, wat ik, uh, ja, ik bedoel ermee. Als je dus een, een song brengt, dat je dan in een moment van huid kan kruipen. En dat je dan op die manier het uh, dan toch uh, kan, uh, kan uiten. Zoiets.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 Uh, gewoon even de ogen dicht doen en, en, en, en ja een beetje, beetje in jezelf uh, keren en ke helend uh, ja, ja. werken. Zoiets? Ja, precies dat. Ja. Uh, never feel, Feels Real. Wanneer uh, kwam je er toe om het liedje te schrijven? Wat, uh, wat was het moment om dat te doen? Dat was uh, volgens mij begin dit jaar of eind vorig jaar heb ik dat geschreven met Sarah Donkers en Tim de Boer, hmm. uit leiden. Um,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 ik denk elke uh, anderhalve maand ongeveer een nummer uitbrengen, maar ik denk het eerste nummer van mijn EP komt pas volgens de planning in november. Oh, Oké. Okay. Dan gaan we hem draaien. Hè. Morgen op uh, allerlei streamingplatformen, uh, je, je verzint het niet, uh, dan is hij daarop uh, te vinden. Hier is Never Feels Real van Joost Lameres. Tenminste, dan moet hij wel komen. steam has to be fed to us i am the sacrifice he cast gates. others for and all claims to hate but ain't Pain, grief is fetishized. Well done, D for your perseverance. You go best, isn't it? Ain't it funny how reality really bites? I, I, I, I, I'm choking sound.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 Searching for someone so long. Oh, it never feels real without your sound. Oh, I'm ready to lose our common ground. Oh, it never feels real till.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 Everybody's sitting in the bed Passing all the horses and the land It's a moggy night, she's dizzy from the ride And he is talking bullshit all the time She's looking for a good night's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 I'll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 Die ga je horen tot aan het nieuws van 9 uur. Een nummer dat heet Better Off.